Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Hulpverleners in de Libische hoofdstad Tripoli roepen op om bloed te doneren... voor slachtoffers van gevechten tussen militieleden en burgers. Bij de zware gevechten die gisteren begonnen... zijn meer dan dertig doden en honderden gewonden gevallen. Tot diep in de nacht waren er schoten te horen bij het hoofdkwartier van de militie. De gevechten braken uit nadat premier Zaidan Libiërs had opgeroepen... om een einde te maken aan de macht van de milities...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 Het vertrek van Alfano komt na maanden van discussie over het blijven steunen van de premier en een veroordeling van Berlusconi voor fraude. Opnieuw heeft de Amerikaanse bank JP Morgan Chase een miljardenschikking getroffen. De bank betaalt institutionele beleggers 4,5 miljard dollar voor het investeren in hypotheekproducten die niets waard bleken te zijn. De investeerders verloren miljarden toen de Amerikaanse huizenmarkt instortte. Het weer eerst bewolkt, mist en nevel. Vooral smiddags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Wordt. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug in onze stijf van stil te staande nacht. Kom er maar eens om in het dagelijks leven om stilte. Stilte in alle drukte, wil ik dan zeggen. Zowel in het hoofd als daarbuiten. Gekmakend kan het zijn om geen rust en stilte te kunnen vinden. Maar even gekmakend kan het zijn als je er middenin zit... in doodse stilte. Zonder de mogelijkheid die te vullen met gepraat, gesnurk... ronkende motoren of wat dan ook. Geluid in ieder geval. In woord een zoektocht vannacht naar stilte. Een poging daaraan te ontsnappen of uiteindelijk misschien zelfs maar gewoon in te berusten. En dat alles natuurlijk vergezeld van veel geluid of misschien ook niet. Onder water. Daar heerst vast een oase van rust. Programmamaker Marten Minkema maakt onmiddellijk korte metten met dat idee in de nu volgende documentaire. The Silent World noemde Jacques Cousteau zijn boek uit 1953. Verliefd was ik vroeger op die man. Hij was gewoon veel te oud, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mijn liefde zijn wereldgold. Ik durf dat eigenlijk niet goed te zeggen. Het boek in ieder geval Silent World gaat over de onderwaterwereld die hij met zijn buddies als duiker verkende. Maar stil, nee, stil is het dus geen sinds onder water, sterker nog, er heerst net zo'n herrie als erboven. Luister naar De stem daar vissen uit Vp Roos Wodo uit 2004. We gaan kopje onder. En we gaan luisteren naar alles wat er beneden gebeurt. En natuurlijk. U hoort nu walvissen. Maar walvissen en dolfijnen zijn bij lange na niet de enige waterdieren die geluid maken. Dit is bijvoorbeeld het baltsgeluid van het fluwelen juffertje. Een tropische vis van de koraalriffen. Dit dit is een zoetwaterroofvis. Waarschijnlijk een snoekbaars die een stuk uit een andere vis hapt. Niet goed gehoord? Nog een keer. En nog eens. En toen was de prooi verslonden. En dit? Dit zijn kleppende schelpen. Waarover ze klippen, dat is onbekend. Al deze opnames zijn gemaakt met speciale onderwatermicrofoons, hydrofoons genaamd. In Nederland zijn er maar heel weinig mensen bezig met onderwatergeluid. Een van hen is Ron Kastelein. Als bioloog, lange tijd verbonden aan het dolfenarium en nu doet hij met zijn bedrijf SeaMarco marco onderzoek naar bioacoustiek. Onderwater onder water is het uh, net zo'n herrie als bovenwater. Uh, Cousteau heeft ooit een boekje geschreven, The Silent World... maar uh, daar had hij het helemaal fout mee. Onderwater is er ontzettend veel geluid... Het is zelfs zo dat er een heleboel gebieden zijn in de wereld... Uh, waarin je geen akoestisch onderwateronderzoek kan doen... omdat het zo lawaaierig is. Dat kan zijn door natuurlijke fenomenen... zoals bijvoorbeeld uh, aardbevingen, uh, grote golven, regen op water. Dat zijn allemaal dingen die heel veel lawaai maken. Je krijgt een soort white noise, dan? Hè? Ja. ruis. Krijgen. Ruis, algemene ruis is dat. Maar eh, ook natuurlijk de fauna, die maakt ontzettend veel lawaai. Je hebt de bekende snapping shrimp, die eh, enorme knalletjes kunnen veroorzaken. En omdat het er miljoenen tegelijk zijn, eh, zorgt dat gewoon dat het, eh, het geluidsniveau in zee erg hoog wordt. Dat is de, de pistool kreeft, hè? of de pistoolgarnaal heet hij geloof ik. Ja, die maakt zo'n snelle beweging dat hij vacuüm trekt. En dan ontstaat er een klein balletje, een belletje. Dat, en dan doet met, dat doet hij met zijn schaar, doet hij dat. Hè? En dan die klapt hij in elkaar. Zo snel dat het water het niet kan volgen, zeg maar. En daardoor ontstaat er er niets tussen het water en dat schaartje. En dat implodeert dan. En dan, pang dan stroomt het water naartoe. En als je miljoenen van die pistoolgranalen uh, hebt... nou dan, uh, dan is het een enorm kabaal daaronder water. En dan kun je dus uh, verder geen goed onderzoek doen. Helaas heb ik hier geen geluid van pistoolgranalen. Maar wel heel bijzondere opname van walvissen. Gemaakt met een netwerk van microfoons... die op de oceaanbodem zijn neergelegd door het Amerikaanse Pentagon... Straks meer over die militaire microfoons. Maar volgens de tekst bij de CD waar deze geluiden vandaan komen, is dit wat u nu hoort een blauwe vinvis. Het grootste zoogdier ter wereld. Ik hou een slag om de arm. Maar in ieder geval is hij, is hij aan het peilen of zo, lijkt me. Die dus hele lage tonen zelf produceren, die heel erg luid zijn. Ze kunnen over duizenden kilometers met elkaar uh, kunnen ze communiceren. Het interessante is dat die bellijnwissen op dus van die grote afstanden kunnen communiceren, dat ons groepsgevoel heel anders is. Hè. Wij zeggen altijd van... kijk, dat is een groepje herten. En dan zie je ze bij elkaar. Visueel. Hè? Visueel. Maar je kunt dus een groepje... Uh, Balijnwalvissen hebben die misschien... op duizenden kilometers van elkaar afzitten. Duizenden? Ja, duizenden kilometers. Als het geluid bijvoorbeeld tussen twee lagen... Uh, dat wil zeggen of is twee lagen water... die verschillende temperaturen hebben. Of dan krijg je een lage water. Hè. Als je verschillende temperaturen hebt... Ja, of zoutgehalte. Dan, zoutgehalte. Dan kan een uh, geluid... of een geluidsgolf zich... Uh, binnen die een paar honderd meter bijvoorbeeld, heel goed voorplant. Ja, precies. Normaal, uh, als het water helemaal homogeen zou zijn... dus allemaal dezelfde temperatuur en zoutgehalte... dan gaat er natuurlijk naar alle dimensies, dus in alle richtingen, gaat dan het geluid. Dat betekent dat je energie ook bijvoorbeeld naar beneden toe verdwijnt. Zit het in zo'n laag, dat betekent dat, het, dat de energie gewoon heel ver in één richting gaat. Dat betekent bijvoorbeeld horizontaal in de richting naar een ander dier toe. Dus eigenlijk net zoals middengolf werkt in de lucht. Dus eigenlijk dat geluid... In zo'n zo waterlaag, zo waterlaag gaat dus met de horizon ook mee. Het gaat, gaat over de horizon. Ja, precies. Dat, uh, dat buigt gewoon met de aarde mee. Dus dan kan zo'n uh, baleinvalvis misschien wel over 10.000 kilometer uh, communiceren met een andere. Ja, dat is... Uh... Men vermoedt ook dat ongeveer zo rond de 10.000 kilometer wel de grens is. En dat wil niet zeggen dat het elke dag lukt. Want dat betekent dat je natuurlijk zo'n homogene laag moet hebben. En geen stormen onderweg bijvoorbeeld? Geen stormen onderweg, maar nog belangrijker, geen schepen onderweg. Want schepen, en dat is nu het grote probleem op dit moment in de wereld... is dat schepen geluiden maken tot 1000 hertz. En die balijnwalvissen ongeveer ook tot 1000 die uh, frequentie. En dat betekent dat een heleboel van die geluiden verstoord worden door het scheepsgeluid. En daardoor kunnen die dieren elkaar uh, niet meer op zo'n grote afstand horen. En ik ben pas bij een conferentie geweest waar iemand heeft onderzocht wat het bronniveau van deze dier is. En het blijkt dat als je daar als duiker naartoe gaat dan mag je eigenlijk niet binnen 20 meter van een balijnwalvis zitten. Anders dan krijg je allemaal vreemde problemen. Al op 20 meter gaan je darmen heel vreemd zich gedragen door die hele lage trillingen van die balijnwalvissen en zou je nog dichterbij gaan... dan zouden ook je longen mee gaan resoneren... en alle holtes nog, waar nog lucht in zit. En dan zou je daar dus bloeding in kunnen krijgen. Dus het advies is om balijnwalvissen... Uh, niet dichter te naderen dan uh, 20 meter. Dus al die, al die natuurfilms waarbij je ziet... dat die duikers zo'n zo, zo grote walven zo beetje over de rug strijken... of over de zijkant, bij de kop zitten. Dat moet je ze maar niet doen, eigenlijk. Eigenlijk niet. Die hebben gewoon geluk dat op dat moment... die dieren dus niet aan het focaliseren zijn geweest. Want hadden ze dat wel gedaan... dan zou je daar dus schade van kunnen oplopen. En als dat op grotere diepte gebeurt... dan kun je natuurlijk als duiker uh, daar ook dood aan gaan. Waarom, waarom de, op grotere diepte? Nou, omdat op grotere diepte heb je natuurlijk een grotere druk... Uh, en als je dan bijvoorbeeld dizzy gaat voelen of je krijgt een kleine bloeding... nou voordat je dan naar boven bent... Hè, je moet dan natuurlijk eerst nog door de decompressie heen. en nou, ja. Dan is het vaak al te laat. Is al is bekend uh, ongelukken met duikers en, uh, en, uh, en het geluid van walvissen? Uh, nee, dat is nog niet uh, bekend. Maar de onderzoekers die zijn dus op het moment heel veel uh, aan het zoeken... naar wat, wat het geluidsniveau is van deze berlijnwalvissen. En de laatste berekeningen zijn ongeveer 210 uh, decibel... Dat is heel erg hard. Dat is heel erg hard. Maar je hoort het niet, 210 decibel, en je voelt het erin. Je voelt het en je hoort het niet. Maar hoe, hoe produceert zo'n walvis zo'n toon? Uh, dat doen ze Net als wij eigenlijk, maar dan met geluidsverplaatsingen die inwendig zijn. Dus dat is het pompen van lucht vanuit de longen richting neuszak en dan weer terug. Dus het is niet zo dat ze per se bellen hoeven te blazen. Dus dat de lucht uitgeblazen wordt zoals ik nu aan het praten ben. Maar ze kunnen gewoon inwendig. Uh, lucht verplaatsen. Zo doen walvissen dat. Zo doen walvissen, het, ja. En uh, is eigenlijk al wel walvissen op dezelfde manier? Je hebt toch ook een heleboel verschillen in, bij de walvissen? Ja, oh, kijk, uh, uh, dolfijnachtigen horen ook tot... De dat zijn dus de tandwalvissen. Die maken het geluid dus op een uh, andere manier. Die hebben vlak onder het blaasgat... hebben ze wat wij noemen uh, geluidslippen. Die zien er een beetje uit in het klein als lippen die wij hebben. En die kunnen daar dus lucht langs laten gaan. En het gaat dan een beetje als volgt... En zij kunnen dat dus zo snel doen... dat wij als mens dat dus niet kunnen horen. Dus wij kunnen tot 20.000 trillingen per seconde kunnen wij als mens horen. Maar daarboven niet meer. En sommige dolfijnensoorten gaan zelfs tot 120.000 trillingen per seconde. Een speciaal verhaal is de potvis. Ja, de potvis uh, maakt heel aparte geluiden. Uh, het zijn meer een soort, een soort tikken. Uh, men noemt dat codas. in, in, in, in ze zenden die meestal uit als ze verticaal in het water hangen, dus met hun hoofd naar beneden toe. Ze is dus heel, heel gek om die dieren dan zo te zien hangen. En die maken dus van die, van die soort klikgeluiden. Dat noemen ze toch ook wel een soort songs. Hoewel het bij ons niet zo. Het klinkt bij ons meer als een soort morsen. Potvis heeft een heleboel uh, van die olie in zijn kop zitten. Hoe heet dat ook alweer? Die, uh... Ja, Spermaticeti ja. wordt het genoemd. En ik heb begrepen, of ik heb gehoord dat die ook kan fungeren als een soort geluidslens. Ja, dat klopt. Uh, de potvis uh, heeft dat in zijn hoofd, maar ook andere dolfijnachtigen... die hebben daar dus wat wij dan bij dolfijnen noemen de meloen... een akoestische lens om te zorgen dat het geluid als een speer uit het hoofd komt. Ik heb begrepen dat het ook een soort wapen kan zijn. Ja, ze kunnen, uh, vooral de prooien, kunnen ze door middel van hele hoge geluidsdrukken... kunnen ze die een beetje dizzy maken... En de potvissen die gebruiken dat waarschijnlijk bij het uh, dizzy maken van die... Uh, reuze inktvissen. Ja, reuze inktvissen ja, die ze eten. Ja. Het is wel zo dat het nog steeds een theorie is... maar het probleem is dat ze die op zulke grote diepte vangen... dat daar nog steeds niet iemand is geweest... om daar een hydrofoon precies op de juiste plek te hebben. Want het is een heel directionele bundel. Dus als je er maar net twee meter naast zit... dan is de geluidsdruk al niet meer zo hoog. Het lijkt me niet gezond om in zo'n geluidsbundel... die op de vierkante centimeter waarschijnlijk is gebundeld... Uh, van zo'n potvisje zit. Nee, maar het is natuurlijk, als je erover nadenkt... Een no helemaal noodzakelijk. Zo'n potvis, die weegt 38 ton... Nou, Stel je voor dat zo'n dier van 38 ton een beetje moet gaan rondzwemmen... en hard achter van die pijlinktvissen aan moet gaan. Dat kost natuurlijk veel te veel energie. Dus wat zij doen is, uh, ze zien ongeveer waar dat dier zit, die pijlinktvis... en ze schieten hem, beschieten hem gewoon met een boel geluid. En dan is die dizzy en dan kunnen ze er heel langzaam naartoe zwemmen... en dan slurpen ze hem gewoon naar binnen. Maar kun je ook spreken van een soort magnetron effect? Uh, ja, weefsels kunnen ook kapot gaan door gewoon natuurlijk de, uh, dingen helemaal in trilling te brengen. Nee, kan met het die dan. walvis, met die baleinwalvis, kunnen we ook in de komen. Ja, ja, precies. Uh, hoe dat precies gaat weten we niet, nog bij de, bij de potvis. Maar uh, het, kan, het hangt natuurlijk ook af van de afstand tot de dier. Uh, het zijn natuurlijk gradaties. Uh, een beetje duizelig worden en even vergeten weg te zwemmen. Dat is waarschijnlijk de minst uh, erge graad. Tot een pijlinktvis die per ongeluk op twee meter afstand van de kop zat en de volle laag krijgt. Daar kunnen best wel eens weefsels van scheuren. Maar ik heb er nooit iets over gehoord van de in walvisvaartverhalen. Hebben we er wel van gehoord van die geluiden? Nee, maar dat komt omdat men in die tijd natuurlijk ook niet de apparatuur had... om dit soort geluiden op te nemen. En ja, De hydro hydrofoon is steeds beter geworden. Ja, nou niet alleen de hydrofoon zelf, maar ook vooral de versterkers die daarna ko ja, dat, komen. Dat is het, dat is het. Want, hè, want die hadden natuurlijk voorheen een behoorlijke uh, ruis in zich... En uh, tegelijkertijd uh, uh, kon men ook die geluidjes niet weer verlagen zodat ze hoorbaar waren. De ouderwetse truc vroeger was natuurlijk door een, band, door een bandrecorder langzaam terug te spelen. Langzamer dan tijdens de opnamesnelheid. En daarmee kwamen er in één keer geluiden tevoorschijn die men voorheen niet gehoord had. Ja, de Amerikanen hebben natuurlijk ook een uh, traditie op dit gebied opgebouwd. He, op uh, akoestiek onder water. Ook vanwege de militaire noodzaak om uit te vinden wat er onder water gebeurt. Ja. Waar zitten die Russische onderzeeërs? Dus de hydrofoons daar, of die hydro, ja, de, de onderwatermicrofoons zijn daar ontwikkeld. Ja, precies. In het tijdperk dat we dus heel veel atoomonderzeeërs hadden... was de manier om die waar te nemen, om, om te bepalen waar die zaten... was door naar ze te luisteren. En daardoor, daarvoor hebben de Amerikanen in bijna alle grote oceanen van de wereld... hele lange kabels liggen, met daaraan allemaal hydrofoons... En door middel van driehoeksbepaling kunnen ze precies bepalen welke onderzeeër waar zit. Elke onderzeeër maakt zijn eigen typische geluid. En dus ze hebben allemaal een naam gekregen en ze wisten precies uh, waar die onderzeeërs waren. En het erg leuke is dat het sinds het uh, vallen van uh, het ijzeren gordijn of de muur... Uh, is een deel van die Amerikaanse apparatuur beschikbaar gekomen voor biologen. En een aantal uh, Amerikaanse collega's van mij heeft nu toegang tot die zo James Bond-achtige situaties. En die kunnen nu individuele ballijnwalvissen gewoon volgen. Individueel, want je weet, weet wat voor geluid ze maken. Precies, mo ze moeten natuurlijk wel geluid maken. Dus het moet bijvoorbeeld een, een zingende bul terug zijn... Die gewoon kilometers uh, ver zwemt. Hij mag best wel een tijdje even stil zijn. Want als hij dan weer opnieuw begint te zingen, dan herkennen ze zijn stem, om het zo maar te noemen. En kunnen ze hem op, opnieuw weer oppikken. Heb je, maar, heb je maar geen zenders nodig om op zo'n beest te plakken? Ja, precies. Dus het is een hele, hele die manier. Want je hoeft niks aan het dier te doen. Je kunt gewoon luisteren uh, naar waar hij naartoe gaat. En uh, nou, ik heb prachtige kaartjes gezien van de wereld. Waarbij je dus de, de tracks, dus de zwem. Uh, uh, routes van uh, baleinvalvissen helemaal in kaart gebracht ziet worden. Dat is echt prachtig. En dit zijn nog meer geluiden die zijn geregistreerd door die tot voor kort geheime microfoons. Die stonden natuurlijk eigenlijk altijd open. En dan kan het gebeuren dat ze heel zeldzame geluiden registreren. Dit is bijvoorbeeld een aardbeving op de oceaanvloer. Heel angstverjagend. En het is nog niet afgelopen. En er zijn ook geluiden gehoord die niemand, maar dan ook helemaal niemand kan verklaren. Een paar microfoons die duizenden kilometers van elkaar aflagen... registreerden allebei dit geluid. Een soort blop. Nog een keer. Herkomst onbekend. Het is alleen iets heel groots. Maar of het nou een mollenverschuiving is... of een brekende ijsplaat... of een reusachtig voorwereldlijk dier... nobody has a clue. En we gaan weer even boven water... Voor ons ligt Woods Hole, een schilderachtig dorpje bij Cape Cod, onder Boston aan de oostkust van de Verenigde Staten. Dit is de streek van de walversvaarders in Melville's Moby Dick. En hier is nu het grootste oceanografisch instituut van Amerika gevestigd. Er is altijd veel geld van de militairen naartoe gegaan. 80% van alles wat we van het leven in de oceanen weten is het indirecte gevolg van militaire projecten. De marine liet hier bijvoorbeeld kleine duikboten bouwen... om de bemanning van onderzeeërs in nood op grote diepte te kunnen redden. Maar die mini-duikboten, zoals de Elving, konden ook worden gebruikt voor het opzoeken van het wrak van de Titanic. En voor het onderzoeken van de diepzee... met zijn vulkanen, lichtgevende vissen en ander exotisch leven. In Woods Hole werkt bijvoorbeeld... Philip Lobel. I'm Philip Lobel, professor of biology Boston University. Lobel hielp onder andere mee met het ontwikkelen van microfoons om Russische zeecommunicatiekabels af te luisteren. En met de voor het leger ontwikkelde kennis... kon hij weer jaren vooruit om onderzoek te doen naar vissen. Er zijn veel verschillende militaire systemen voor onder listening water There's Er zijn are underwater die onder de water of things. En dan zijn er sauna buoys, um, the Het systeem dat de uses gebruikt... om from van and en helikopters... listen for submarines te horen... And it's sauna basically a floating buoy with a transmitter that drops a hydrophone on a cable down deep to listen to sounds and the sounds they typically want to listen to are submarines that are low frequency sounds the reason i'm not so interested in the sosus or these when you only have the audio recording you can't say much all you say is gee whiz there's an interesting sound ja wat Lobel hier eigenlijk zegt is dat hij niet echt veel kan met al die geluiden die zijn vrijgegeven van die geheime microfoons. Want als je alleen maar iets hoort, maar er geen beeld bij hebt. dan weet je ook niet zeker wat er gebeurt. En wat voor beest daar beneden geluid maakt. En, vraag ik hem, how about the blub? You can't say anything. Um, you hear a blip, and you hear, but you don't know what's going on. Een huge blip. Ja, die mysterieuze blop. Oninteressant voor Lobel. Zo'n geluid levert geen wetenschap op. Zo geluid kan je ontzettend foppen. Hij geeft daar een goed voorbeeld van. Vertaling... The classic example goes back to Navy experiments being done in the Bahamas in the 1960s when they had microphones on the seafloor bed and they heard this huge roaring sound called the roar. And every so often they would hear this huge, and they thought it had to be some giant animal making this tremendously loud roaring sound. And they would immediately send divers into the water to look for this big animal, and they would never see anything. They thought, "Oh, wow, this animal must immediately they have left. Eventually they did find it. It turned out to be a small hermit crab crawling on the surface of the microphone creating the roar by just the rubbing of its legs against the microphone element. So it just shows how you know misled you can be if you don't see exactly what you hear. Op de Bahama's deed de marine in de jaren 60 onderzoek met microfoons onder water. Opeens hoorden ze een enorme grom wat kon dat zijn? Een enorm monster. Maar toen ze gingen kijken, vonden ze een klein hermietkreeftje die met zijn pootjes wat aan de microfoon zat te krabben. So voor mij, recordings alone have very little value unless we already know exactly what sound we're listening for. So the combination of sensitive hydrophones and sensitive video cameras is what made it possible. Dus Daarom zweert Lobel bij de combinatie van geluiden en videoregistratie bij zijn eigen onderzoek. Er werkt ook een Nederlander in Woods Hole, al 33 jaar lang. Ik ben Jelle Atema en ik ben een professor bij Boston University... en directeur van het marine programma dat Boston University heeft in het kleine stadje Woods Hole. Bekend vanwege zijn oceanografisch en marinebiologisch onderzoek. Woertshole is een interessant dorp. Het begon als een vissersdorp, ook walvisvangst. En in het midden van de 19e eeuw is er een Visserijinstituut gesticht. Toen in 1888 is het een Marine Biologische Lab gesticht. Dat was een paar jaar na het beroemde biologisch Instituut in, in Napels. En in 1930 is er het Oceanografisch Instituut gesticht. Uh, allemaal een grote concentratie van wetenschap... Uh, wat betreft de, de oceaan en uh, de, de verschillende uh, aspecten van de oceaan. Zowel fysisch als chemisch als biologisch. En dan heb je een omgeving vol met collega's... honderden letterlijk en in de zomer duizend... die over de hele wereld hierheen komen... en die allerlei dingen doen die hier verband mee hebben... Dus het is een heel rijke omgeving waar de mensen ge gewend zijn... Ook om dit soort informatie meteen en vrij uit te wisselen. Er wordt geen wetenschap achtergehouden... tenzij het geclassificeerd is voor defense. Maar er is toch wel wat geclassificeerd onderzoek gebeurd in Woods Hole. Ja, Jazeker. En, en, en ben je er ook mee bezig? Nee, ik niet. Ik, heb al, ik doe alleen maar open wetenschap. En het onderzoek dat Philip Lobel doet, is aan koraalrifvissen. En dit is een cyclideachtige vis... ik weet niet waarom de vis dit geluid maakt. Maar meestal heeft het te maken met een balsdansje Of het vechten met een concurrerend mannetje. Er zijn ook vrouwelijke vissen die het mannetje roepen als ze kuitschieten. schieten. Want voordat de eitjes de grond hebben geraakt... moet het mannetje ze dan heel snel bevruchten terwijl ze naar beneden dwarrelen. De grootste ontdekking van mijn werk is... Learning dat veel vissen die we thought otherwise were silent, were in fact very acoustic, but we cannot perceive that unaed. We in fact found out that many fish produced singing, as we would call it, or courtship sounds that we did not expect. Lobel vertelt dat het herkennen van die geluiden heel belangrijk is. Want als je precies kunt horen wanneer vissen balsen, paren, eitjes liggen dan weet je hoe het met de populatie staat... zonder dat de vis gevangen hoeft te worden... een opengeseden hoeft te worden... en zonder dat je zelf in het water hoeft. Dus uiteindelijk, na genoeg onderzoek... kun je horen hoe het met de oceaan gesteld is. Dan hang je een microfoon in het water... en weet je hoe het ervoor staat met de vis. Maar terug naar de basis. Waarom heb je eigenlijk microfoons nodig... voor luisteren onder water... Waarom zijn wij mensen met onze oren niet ingesteld op geluid onder water? Voor mensen is het heel moeilijk om onder water geluid te lokaliseren. En dat heeft ermee te maken dat de golflengte van geluid onder water... vijf keer groter is dan op, op land met voor dezelfde frequentie. En dat heeft weer met de, met de density van, van water en lucht te maken. Dus dat betekent dat we moeilijk... Uh, we kunnen wel links of rechts onderscheiden... Maar dat, dat hele subtiele van, van boven, van onder en hoe ver dat is, moeilijk. Nou, links, rechts, ook boven, onder, dat heeft niet veel mee te maken. Uh, het, hoe wij de, de richting van een geluid bepalen, heeft te maken voornamelijk met de, schaduw, de geluidsschaduw van het hoofd. Dus dat het geluid aan de rechterkant als het geluid van rechts komt sterker is dan aan de linkerkant. Het, zoals het hoofd maakt uh, het geluid zwakker als het om het door en om het hoofd heen gaat. Ah, maar dan komt het volgende waarschijnlijk ook uh, komt het hoe om de hoek kijken. Ons hoofd bestaat natuurlijk ook voor heel groot gedeelte uit de water. Ja. He? Ja. Heel veel geluidsgolven in het water gaan daarom dwars door ons hoofd heen. Dus kun je ook niet goed zeggen of het van links of van rechts komt, terwijl hierop, hier boven water is de, het, het, het, de massa van ons hoofd is veel en veel groter dan die van de lucht om ons heen. Precies. Vandaar dat we heel goed kunnen lokaliseren waar geluid vandaan komt. Ja, dat is, dat is het. De eerste fenomeen, fysiële fenomeen, is die schadu het schaduweffect. Je moet er nog meer bij kijken. Ja, want er is een, een verschil in fase. Dat een geluidsdrukgolf die aankomt bij één oor... Eh, komt een beetje later aan bij het andere oor. En die fasedrukverschillen fase kunnen wij ook meten. Maar onder water, als dus die golflengte vijf keer groter is... dan is het relatieve faseverschil veel kleiner. Dus we zijn eigenlijk uh, hopeloos verdwaald in de geluidenland beneden. Ja, voor ons is een geluid onder water eigenlijk overal uh, gelijktijdig. Dat maakt ons eigenlijk ontzettend gehandicapt onder water. Ja, voor mensen is dat heel moeilijk om, om daarmee te werken. Vissen daarentegen? Uh, er zijn in principe twee manieren om geluid te horen. En dat is afhankelijk van een massaverschil met het water. De vis zelf is in principe water. Dus een geluidsgolf gaat dwars door een vis heen. Die vis, is, wat dat betreft, bestaat niet. Maar uh, er zijn twee mogelijkheden. Eén is dat er een dichtere massa in die vis zit. Dat is dan uh, die, geluid, die uh, gehoorstenen, als ik ze maar even moet noemen. Die heet otoliths in Engels. En dan is er ook de zwemblaas die dan een uh, dunnere massa heeft. Ja, de zwemblaas heeft lucht, uh, ja. is gevuld met lucht. Die is gevuld met gas, met lucht, ja. Veel vissen horen via hun zwemblaas. Nou, wat er eigenlijk gebeurt is, dat je hoort in principe alleen maar met die steentjes. Met de zwemblaas versterkt het geval, uh, omdat de... Uh, contracties van die zwemblaas veel groter zijn dan, omdat het dunne lucht is... dan de contracties van het water zelf. En omdat die vis dus transparant is voor, voor geluid, zelf uit water bestaat... Uh, is de enige mogelijkheid om goede uh, amplitude te krijgen... is om die zwemblaas te gebruiken. En daardoor zijn dat soort vissen veel gevoeliger voor geluid... dan vissen die geen zwemblaas hebben. Maar dat is maar één kant van het verhaal natuurlijk, hoe een vis geluid opvangt. Hoe maken vissen geluid? Kun je een paar technieken noemen waarmee geluid gemaakt wordt? Dat ja, zijn eigenlijk twee, twee in principe. De ene is de... Dat is de, makkelijk. Ja, als het ware viool te spelen. Om een, twee botten uh, over elkaar te, te raspen. Uh, zodat er een kraakachtig... Kruh, kruh, kruh, soort soort geluid uh, uitkomt. En dat wordt ook door invertebraten, door kreeften en dat soort dieren gebruikt. En het andere, het andere principe is om de zwemblaas te gebruiken. En die eigenlijk als een trommel te, te behandelen. er zijn speciale spieren die aan de zwemblaas vastzitten. Die heel snel zich samentrekken en weer ontspannen. En echt een beetje zoals de plucking of a guitar string, Maar dan aan de zwemblaas. En dat klinkt als een trommel. Pap, pap, pap. Dat soort geluid. Dus het geluid bij de vis komt uit zijn buik dan? Dat komt Van die zwemblaas? Ja, en omdat die vis dus uit water bestaat... komt dat gewoon dwars door die vis heen. Geen probleem. Dus eigenlijk, de, de zwemblaas... dat zijn de stimbonden van, van, van de vis. Ja, in zekere zin. Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ja. Dus je kunt ook horen zonder, zonder, zonder, zonder opening... en je kunt praten zonder opening naar buiten? Ja, ja inderdaad. Allemaal niet nodig? Nee. En dit, dit is de paddenvis. Bij de paddenvis kun je het gebruik van de zwemblaas heel goed horen. Nou, met die toadfish moet je je voorstellen dat je onder water gaat en dat je zeg maar, op 10 uh, meter diepte op een uh, donkere bodem s'nachts uh, daar niets kunt zien. Maar als je iets zou kunnen zien, dan zou je die zwarte, donkere, 20 centimeter lange dikkopvis daar zien zitten in een hol uh, onder de rotsen, in een, uh, in, in een uh, schuilplaats, als het ware. En dan hoor je dat geluid, dat boep, boep. En dat gaat maar door, continu. En het hangt een beetje af van hoe groot die vis is, hoe diep de stem is. En dan zijn er vrouwtjes die daar in de buurt zijn, die kunnen dat horen... van vrij grote afstanden, want zoals ze al zeiden... dat geluid verplant zich heel goed voor onder water... En die worden door verschillende mannetjes worden die, uh, uh, aangezongen. En dan kunnen ze besluiten welke van die mannetjes nou het meest aantrekkelijk is. En het blijkt dat ze de laagste stem het mooist vinden. En daar gaan ze dan heen. Dat, kunnen, dat geluid proberen ze dan te lokaliseren. En de lokalisering gaat in dit geval dan vaak van het gewoon maar proberen. Een beetje dichterbij, een beetje verder weg. En hoe dichterbij je komt, hoe sterker het geluid. En dan op een gegeven moment komen ze daar aan. En dan uh, kan het uh, paringsgedrag plaatsvinden. Ja, er is geen enkel ander geluid. Het is ontzettend saai. En ik ken het verhaal van mijn collega Andy Baas... die met vergelijkbare vissen werkt aan, uh, in de San Francisco Bay. Waar de mensen die daar op woonboten wonen... daar enorme problemen mee hebben. Want die vissen die gaan de hele nacht maar door met dat stomme geluid. En de mensen kunnen gewoon niet slapen. Ja, mensen die uit de slaap worden gehouden door vissen... Niet als je aan een huisje, aan zee of aan een meer woont. Want al het geluid van boven en beneden wordt door het wateroppervlak gereflecteerd. Een vis hoort je niet schreeuwen als je aan de oever staat. Maar woon je op een woonboot en sta je dus in direct contact met het water... dan hoor je dat alles wel en omgekeerd. Want je kunt het ook omdraaien. Als je als vis in een aquarium woont dat in een lawaaiige huiskamer staat... Philip Rubell. So one of the aspects of this research that interests anyone who keeps an aquarium, that many of the fishes that you keep in your home aquarium make sound, but you can't hear them through the walls of the aquarium. So one of the fishes that we study are the African cichlids that occur in Lake Malawi, which are very popular aquarium fishes and which make very distinctive courtship sounds. So if aquarists get on the web and there's, uh, you can make Pretty simple hydrophones or a microphone in a bag will even work sometimes. Keeping fish in an aquarium's like keeping canaries in a soundproof cage. And then the question about noise pollution. In fact, one of the problems with keeping fish in an aquarium and people say, God, I think my water's great. My fish are just doing terrible is sometimes maybe it's possible. I've been arguing it might be due to noise pollution because a lot of these vibrating pumps, these air pumps you put on right in your tanks. When we put a microphone in, my like, God, it's incredibly noisy. And these animals are sensitive to it. And it's just like you know, putting somebody in an engine room without ear protection on. Just constant noise will drive these animals bonkers. Kort gezegd, aquariumvissen krijgen stress en gaan dood als ze lopen te stampen of de stereo op 10 zet. En zo werkt het ook op zee. Al die tankers, cruiseschepen en al die herrie die zich zo goed door water verplaatst, daardoor kunnen vissen zichzelf en anderen niet meer horen. In Nederland doet de in samenwerking met TNO onderzoek naar geluidsoverlast voor zeedieren. De geluiden die je nu hoort... zouden wel eens nadelig kunnen zijn voor de bruinvis. Het zijn geluiden van een soort bakens... die op de bodem van onder andere de Westerschelde zullen worden gelegd in de toekomst. En die bakens die houden het waterniveau en stromingen in de gaten. De informatie sturen ze dan als geluidssignaal dus door het water heen naar de kant. En dat wordt dan opgevangen en naar de schepen gestuurd die dan kunnen inschatten of het veilig is om door de vaargul heen te varen. Maar is het veilig voor de bruinvis? Wordt hij niet gek van dat lawaai? En komt hij ooit nog terug in de Westerschelde of houdt het lawaai hem tegen? Kan dat geluid niet wat zachter bijvoorbeeld? Dat soort onderzoek doet Kastelijn. Maar meer onderzoek ook in verband met die bruinvis... Nou, het is bij mij eigenlijk begonnen dat ik uh, gemerkt heb dat er ontzettend veel bruinvissen... dat is een hele, dat is een hele kleine dolfijnensoort die op het noordelijk halfrond voorkomt... en ook 20.000 van die kleine dolfijntjes leven nog in de Noordzee... Uh, die soort die is in sommige gebieden al met uh, uitsterven bedreigd. En dat komt voornamelijk doordat deze dieren uh, in visnetten zwemmen. En dat zijn die visnetten die dus stilstaan. Dat noemen ze ook wel de gordijnen des doods. Dus niet die netten die getrokken worden door schepen. Maar gewoon van die hele dunne, doorzichtige netten. Die de dieren gewoon niet kunnen waarnemen met hun sonar. En toen heb ik gedacht, als we die dieren nou weg zouden kunnen houden... door middel van enge geluiden uit de buurt van die visnetten... Uh, dan kunnen we misschien ervoor zorgen dat er minder dieren doodgaan in die netten. En nou, vanaf dat moment, dat is 1993 geweest... heb ik jaarlijks allerlei soorten onderzoek gedaan... om te kijken of je die dolfijntjes weg kunt houden met bepaalde geluiden. Op een bepaald moment hadden we het juiste geluid gevonden... of een aantal geluiden die daarvoor bruikbaar waren. Maar toen zijn er ook mensen gekomen die hebben gezegd... deze geluiden, als die dus wereldwijd door miljoenen vissers gebruikt gaan worden dan gaan we nog meer geluidsvervuiling toevoegen aan de zee. Ja, want uh, los van, los van uh, die netten... Hè, zijn er ook nog eens schepen die die netten bijvoorbeeld uh, uh, in het water laten. Die maken ook herrie. En al die tankers en ja. al die cruiseschepen en uh, wat dan niet meer. Precies, ja. De, de visserij maakt geluid. Uh, Olieexploratie, dat maakt geluid. Uh, boortorens maken geluid. Ijsbrekers maken ook ontzettend veel lawaai... in gebieden waar eigenlijk heel weinig geluid uh, voor hoort te komen... Uh, dus toen hebben wij gedacht van, nou, misschien kunnen we die pingers ultra zo maken. Dus. Pingers, je hebt het over pingers. Hè? Er ja. liggen ook een paar op tafel hier. Het zijn, het zijn uh, plastic rode cilinders. Ja. Zo groot als een, uh, nou, zeg maar als een bierblikje. Iets, iets smaller. Ja. Nou, dit zijn dus uh, pingers die uh, ontwikkeld zijn om aan die visnetten te hangen. En ik heb er hier een van een vrij lage frequentie. Zo, dan maak ik ze even open, zodat je dus de, de batterijen erin kan stoppen. Die dingen die moeten dus onder water kunnen hangen, vrij van allerlei kabels. Dus vandaar dat ze batterijgevoed zijn. Dat is een knalrood. Is een knalrood. Met, met, met boven een gat, zodat je een lust doorheen kan trekken. Ja. Precies, zodat ze aan de visnetten kunnen hangen. Nou, hier heb ik er één met een vrij lage toon. Dat is kHz. kilohertz. Deze, die geeft dit toontje om de 4 seconden. En die is uh, vrij laag frequent. Dus dit kunnen een heleboel uh, dieren horen... Uh, deze is vooral gemaakt voor duikende vis, zoals aalscholvers die in de buurt van uh, die visnetten duiken, ook naar de visje, om de visjes te pakken... en dan ook vaak per ongeluk verstrikt raken. Ook voor, voor vogels dus? Ja, voor vogels. Ja. Dus daar is deze voor ontwikkeld. En wereldwijd wordt de, meeste, de degene die het meest gebruikt is, is deze Dukeane. En die zit rond de 11 kilohertz, dat kunnen we als mens goed horen. En die wordt om de vier seconden wordt die uitgezonden. Nou, dit was eigenlijk al behoorlijk angstaanjagend voor bruinvissen... Het enige is dat een heleboel mensen zeiden van, maar wat eh, als deze dieren hieraan gaan wennen, net als een, een groot, grootmoeders klok in een huiskamer, op een bepaald moment horen nieuwkomers dat, die vinden dat heel vervelend. Maar de mensen die in het huis wonen, die horen het al niet meer. Dus toen hebben we gezegd, nou weet je wat, we vragen aan die fabrikant of die één prototype wil maken die op onregelmatige momenten verschillende soorten geluiden uitzendt. En dat is dan deze. Dit was een heel hoog geluidje. Dan weer een andere. En die ging ook sneller dan daarnet. Dat was een heel hele hoge. hoge maar ja, echt heel, heel onregelmatig. Ja, onregelmatig. En elke keer een ander geluid. Dus een soort cacophonie. Waardoor de dieren niet daaraan kunnen wennen. Ja, als zoiets thuis zou hangen, zou je er ook nooit aan wennen. Nee, nee dit nee, blijft heel... Aan, goed. aan de wand ook niet bij grootmoeder. Nee, precies. <laughs> nou, het leuke is wel van al die geluidjes die we ontwikkeld hebben... is dat omdat zoog, zeezoogdieren, ja, net als wij zoogdieren zijn... dat vaak geluiden die wij intuïtief vervelend vinden... ook door de dieren vervelend gevonden worden. Dus wat dat betreft is het zoeken naar het juiste geluid niet zo heel erg ingewikkeld. Je gaat gewoon naar wat je zelf erg vervelend zou vinden om te horen. Precies, en dan moeten wij het natuurlijk wel testen op de dieren... om dan zeker van te zijn dat wat we uiteindelijk aanbieden aan de vissers... dat het ook gaat werken natuurlijk. Dit zijn geluiden van zoetwatervis in de Bodensee en de meertjes daaromheen, op de Duits-Zwitserse grens. <tie> Dit is een meerval. <tie> Dit is een snoekbaars. Een rivierbaars, een brasem. De benamingen zijn niet zeker. Want van zoetwatervis is bijna niets bekend. De opnames zijn gemaakt door de ingenieur Herbert Tiepelt. En de Duitse bioloog Thomas Breithaupt... die ook af en toe in Woetschel werkt... die vertelt hoe hij Tiepelt heeft ontmoet. Ja, ik kwam aan dit thema wie de jongvrouw zum kinderen. Ik heb uh, me Wissenschaftlich beschäftigt met mechanoreceptoren en chemoreceptoren van aquatische dieren. Als een Tages aan mijn bureau een oudere heer stand... en uh, mij gevraagd had... of ik hem vielleicht erklären könnte... van welchen tieren deze laute stonden... die hij opgenomen had. Dat was een ingenieur... die zichzelf hydrofoons onder wassermicrofonen gebouwd. Herbert Tiebold was hobbyvisser. Hij vroeg zich aardig altijd af... of aardig de vis ook pijn voelt. Daarom begon hij te experimenteren... met hydrofoons... en bouwde een indrukwekkend geluidsarchief op... Maar hij had geen idee wat hij had opgenomen, want je kunt niet zien wat je hoort, en bovendien is het vanwege de echo's in de meer heel moeilijk na te gaan waar het geluid vandaan komt. Want ja. het probleem is, man ziet in het water niet rein, man kan niet zien welke dieren die luid produceren. en wegen de complexe onderwaterfysiek kan man ook niet, ook als man meerdere hydrofone had, niet licht lokaliseren van waar de schaal nu komt. Dit zijn heel mysterieuze geluiden. Het is een vis. Het gaat door merg en been. Maar wat is het? Wat gebeurt hier? Niet verklaard. Bioloog Bruithout was iedere avond als hij bij Tybott mee op pad ging... verbaasd over wat hij allemaal hoorde. Geluiden die niemand weet te duiden. Waarvan niemand met zekerheid weet welk beest ze maakt en waarom. Das Besondere jetzt an diesem Lautarchiv ist, dass er im Süßwasser aufgenommen hat und eben nicht im Marien, in mariner Umgebung. Und es äh, ist praktisch gar nichts darüber bekannt, äh, welche Laute in Süßwasserseen existieren. Sehr, sehr wenig. Ich habe zusammen mit ihm viele Stunden abends am Wasser verbracht und wir waren immer wieder überrascht über die Unzahl von verschiedenen Geräuschen, die da zu hören sind. En mich had immer wieder überrascht, wie wenig drüber bekend war, welche Geräusche die Fische eigenlijk hören, die da untersucht wurden. Bestes Beispiel is der Goldfisch. Ik glaube, der Goldfisch is hinsichtlich der am besten untersuchte Fisch. Maar man weiß bis heute nicht, ob Goldfische Laute produceren. Er moet nog zo worden onderzocht, zegt Breithaupt. Neem nou de goudvis, de meest onderzochte vis ooit. Niemand weet of het beest geluid maakt. Ultrasoon wellicht, of misschien wel hoorbaar. Misschien maakt hij alleen geluid als hij op zijn gemak in vrijheid in een groot meer rondzwemt. Geen idee, onbekend. En dit zijn weer die geluiden van een rover die een andere vis opeet. Waarschijnlijk is dit een snoekbaars. Dus en dit, dit zijn vluchtgeluiden van een vis die heel snel met zijn staart heen en weer beweegt en dan krijg je een soort turbulentie in het water die je ook geluid maakt. Het ziet er wel merkwaardig uit, zegt Breithaupt zelf. Twee mannen met een koptelefoontje op naast een kabeltje dat in het water verdwijnt. Die nieuwsgierige voorbijgangers kregen de microfoon ook op en waren allemaal heel verbaasd. Ja, het ziet natuurlijk wat zeldzaam uit... als men nu am het ufer van een zit met een kopfhörer op... en irgendeine een snoer gaat in het water. En einige paar en andere um, toeristen so, uh, kwamen al voorbij... en hebben gevraagd wat ze daar eigenlijk doen... Und wir erklären denen dann, dass wir ins Wasser reinhören und Fischlaute anhören und Insektenlaute. Und die glauben uns erst überhaupt nicht, dass da so viele Geräusche unter der Wasseroberfläche sind, bis sie selbst einmal ein Kopfhörer aufgesetzt haben und dann auch mal das gehört haben. Fast alle sind ganz fasziniert davon, weil es eben irgendwas ist, was sie noch nie gehört haben vorher. Und ähm, wenn man nachts oder abends das Hydrofon ins Wasser hält und draußen ist es ganz still, im Wasser ist es ganz laut. Die äh, Ruderwanzen, Corixidae, von denen praktisch jedes, ähm, jede Art Laut produziert, die etwas anders ist, diese Wanzen produzieren sehr laute Geräusche und kommen meistens in großen Scharen vor. Und es hört sich an, wie wenn man auf einer Wiese, auf einer Sommerwiese ist. Also die Laute hören sich ähnlich an wie... Um, um, ...wie grillen... ...oder heup, um, heuschrecken. Also recht laut... ...en zeer viele Tiere produceren geräusche... tegelijkertijd. Zeit. En dan gibt es von Amphibien, ...also von fröschen, kröten, ...gibt es laute. Und es gibt von... Um, von ...natürlich von vielen Fischen auch geräusche. Einige davon kannte man schon vorher. Viele wissen wir gar nicht. Um, von vielen wissen wir gar nicht... ...wer ze produziert. Wat te denken van het geluid van een zomerweide die geen zomerweide kan zijn, omdat het geluid van onder water komt. Dit zijn geen krekels tussen het gras bij een beekje, maar watervansen die net onder de waterspiegel hangen. En, uh, ik heb het gevoel dat er nog so veel interessantes is te ontdekken. En um, dat gerucht dat de onderwaterwereld stil is, uh, dat uh, stelt niet. Terug naar Ron Kostelein. Een paar weken geleden ben je in San Antonio geweest. Dat ligt in dat ligt in Texas. Texas is dat hè? Ja. Um, op, een, op een conferentie over bioakoestiek onder water. Ja, het was uh, georganiseerd door de Office of Naval Research van de Amerikaanse marine. En het ging over de effecten op, de, op het onderwaterleven van door mensen gemaakt geluid. Maar het was voor een ongeveer driekwart wel uh, militaire geluiden. Militaire geluiden, dus... Uh, dus... Nou, dus voornamelijk hadden ze daar twee uh, probleemgebieden... Die, die op dit moment actueel zijn. Eén, dat is de effect van uh, het hele nieuwe laagfrequente sonar... wat de Amerikaanse regering uh, heeft ontwikkeld, of de Amerikaanse marine. En de reden daarvoor is, is dat uh, sinds het vallen van de uh, muur... Uh, zijn die atoomonderzeeërs een beetje uit relatie gegaan... en men schakelt nu over uh, op diesel-elektrisch aangedreven... En die zijn... de, de ouderwetse methode eigenlijk. Eigenlijk de ouderwetse methode, maar door de, door de vorderingen van de techniek... zijn die schepen veel en veel stiller geworden... en kunnen ze dus dat uh, systeem met die onderwatermicrofoons niet meer gebruiken. Ze, ze zijn zo stil dat ze ze niet meer kunnen horen. Dus de nieuwe techniek is door zelf heel harde geluiden met heel veel energie uit te zenden... en dan toch te luisteren naar de echo's die, die af, afketsen of terugkomen van die uh, stille onderzeeërs kun je dus toch weer bepalen op welke afstand die zitten. En dat systeem moet je je heel groot voorstellen. Dat is een systeem van wel twintig luidsprekers... die per stuk zo groot zijn als een kleine auto. En die hangen met kettingen onder elkaar. En daar wordt een heleboel energie ingepompt. En dan luisteren ze naar de echo van zo'n laagfrequent sonar... Het zijn gewoon geluidsbommer dus. Ja, bijna wel. De problemen zijn onder andere dat bijvoorbeeld... Uh, ja, de vissen elkaar niet zo goed meer kunnen horen. Dat de vissen verstoord worden tijdens uh, de paaitijden. Dat uh, ballijnwalvissen elkaar uh, alleen maar dichtbij nog kunnen horen... maar niet meer op grote afstanden. En... en uh, nou, in een paar plekken van de wereld zijn dus vooral één groep van dolfijnachtigen, spitsnuitdolfijnen, die zijn zowel in Griekenland als bij de Bahama's, zijn er massastrandingen. Nou, niet echt hele grote, maar tientallen van dit soort spitsnuitdolfijnen de, de dagen na NAVO-oefeningen zijn dus op de stranden gevonden met bloedingen in hun binnenoor. Dus de Amerikaanse marine wilde het proberen te voorkomen en daar zijn ze dus op het moment heel veel onderzoek naar aan doen of ze met een diervriendelijk sonar eerst kunnen kijken of de dieren in de omgeving zitten... en zo niet, dan kunnen ze dat gevaarlijke sonar aanzetten. Daar ging de hele conferentie over, over dit soort geluiden? Nee, dat was een onderdeel ervan. Dat zijn zeg maar de acute dingen. Een ander acuut iets is dat de Amerikanen, maar ook overal in de wereld... testen nieuw gebouwde oorlogsschepen om te kijken of ze shockproof zijn... of ze nadat er een bom in de buurt valt nog wel functioneel zijn. En dat wordt op testgebieden gedaan... En dat betekent dat er regelmatig, niet alleen maar in oorlogstijd... maar ook in vredestijd, vaak ontploffingen onder water worden gecreëerd... vlakbij schepen, om te zien wat voor effect dat heeft. Om te kijken of die romp niet scheurt. Ja, of de romp niet scheurt of er binnenin geen elektrische verbindingen losscheuren enzovoort. Nou, dat gebeurt op vrij grote schaal. En ook daar wil men kijken van uh, wat zijn toegelaten niveaus... en wat is te gevaarlijk. Dus op, welk, op welke afstand van zeezogdieren mag je zoiets gaan doen... en op welke afstand van migratieroutes mag, moet je gaan zitten. En uh, dat moet ook snel, want uh, de maatschappelijke druk is erg hoog in Amerika. Dus dat betekent dat er nu uh, erg veel geld beschikbaar is... om daar onderzoek aan te doen. En ook gewoon dingen die niks met de militaire zaken te maken hebben... maar bijvoorbeeld het heien op zee wat we binnenkort ook in Nederland gaan doen. Heien op zee vanwege de boorplatforms? Ja, boorplatforms, maar ook uh, voor uh, bijvoorbeeld uh, de windmolenparken... die geplaatst gaan worden. Ik heb uh, een filmpje gezien in Amerika waar ze aan het heien waren... waar zo de, de dode vis naar boven kwam borrelen... alsof het kokend water was, maar dan allemaal dode vissen. Uh, zelfs dat soort... Puur door de herrie? puur door de klappen en door de enorme hoge geluidsdrukken die onder water ontstaan. En in Amerika hebben ze dus al een beetje daaraan gewerkt... en er is inmiddels al een techniek om in ieder geval uh, het aantal uh, doden of beschadigde dieren tegen te gaan. En dat is een grote buis om de buis heen zetten en die volpompen met lucht. En die lucht die isoleert dan de klappen van de heipaal naar het uh, watermilieu. Dus men is daar heel druk bezig om, uh, om naar oplossingen te zoeken. Amerika loopt dus voorop met onderzoek naar bioakoestiek onder water. Nog eenmaal Jelle Atema in voedselrol aan de Amerikaanse oostkust. De uitdaging voor onderzoek op onderwaterakoestiek. Ik zou zeggen gewoon er meer van leren, want uh, er is nog zo weinig bekend. Dus met de nieuwe apparatuur om te meten wat, wat voor geluiden er overal in verschillende onderdelen van deze onderwaterwereld wereld voorkomen, is een geweldige, geweldige uitdaging. En een van deze nieuwe dingen is de opname van Tipalt in het leek van, van Constance om plotseling dingen te horen die mensen absoluut, waar ze absoluut niets van wisten. En dit soort dingen zou eigenlijk veel meer gedaan moeten worden in allerlei verschillende omgevingen. Zeg maar rivieren, niemand weet er iets van. Van de rivieren niet? Ik heb nooit iets gehoord van iemand die iets, maar dan ook van riviergeluiden afweet. En de laatste vraag aan Rondkastelein: Hoeveel mensen zijn er in Nederland, toch echt een, een vissersnatie, een natie aan zee? Hoeveel mensen zijn er hier die zich bezighouden met de bioacoustiek onder water? Nou, dan, dan, dan praat je over een handjevol mensen. Ik denk zelf dat het er absoluut uh, niet meer zijn dan een stuk of vijf. En uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk weinig als je erover nadenkt dat wij uh, een waterland genoemd worden... en voor een heel groot gedeelte activiteiten op zee ontwikkelen. En dat is dus niet alleen maar de visserij, maar we hebben natuurlijk olieplatforms op zee. Uh, uh, de, we, hebben, we zijn nu bezig met het ontwikkelen van uh, windmolenparken op zee. Ik hoop dat de Nederlandse overheid zo wijs zal zijn... om daar steeds meer energie en tijd aan te besteden... aan het in kaart brengen van het probleem... en daarna natuurlijk om te zoeken naar oplossingsmogelijkheden. De Noordzee is natuurlijk een van de drugsbevaren zeeën ter wereld. Dus het... En, het, en het grootste stuk van Nederland, als je kijkt naar de territoriale wateren. Ja, dat klopt, want het Nederlands continentaal plat... is natuurlijk net zo groot of groter dan Nederland zelf... En uh, daar gebeuren allerlei activiteiten. Hè, van het aanleggen van uh, pijpleidingen, booreilanden, visserij. Uh, nou, nu de windmolenparken. We hebben allemaal gezien dat in Nederland uh, in de lucht... het geluidsprobleem ook een steeds serieuze probleem wordt. Kijk maar naar de grote hoeveelheden geld die wij uitgeven... in de bouw van bijvoorbeeld geluidswallen. We zien allemaal nu ook... Het is, steeds meer studies komen vrij waarbij de effecten van... Geluiden, ook al is het maar een heel zacht van bijvoorbeeld een airconditioning... dat die ook tot stress leiden. En stress leidt, leidt tot meer gevoeligheid voor ziekte. Nou, precies hetzelfde gebeurt onder water. En uh, alle onder, onderwaterdieren die staan bloot aan dit soort uh, geluiden... die stress kunnen veroorzaken. Nederland loopt achter. Er zijn eigenlijk alleen voorschriften voor de hoeveelheid herrie... die de marine op zee mag maken. Duidelijke bepalingen voor geluidsoverlast onder water voor burgerprojecten, die zijn er nauwelijks. Maar het kan ook anders. We kunnen onze geluiden ook toevoegen aan de onderwaterwereld... als iets moois. Dat probeert de violiste Liza Walker bijvoorbeeld... die met haar viool onder water gaat om het juiste geluid te krijgen. Een beetje New Age, zweverig? Misschien. Maar veel beter dan heipalen en scheepschroeven. U hoorde de documentaire De Stem der Vissen uit de VPRO-serie Madi Vodo. Eerder uitgezonden in 2004. 60 jaar geleden verscheen van Jacques Cousteau het boekje The Silent World... over de in zijn optiek dus stille wereld onder water. Maar dat bleek toch wel een klein misvattingje te zijn. Maar ja, hij had natuurlijk ook niet zo'n hydrofoon. Stilte en alle vormen, of juist het ontbreken daarvan... dat is het thema bij VPRO's Woord hier op Radio 1... En wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Ik heb het bijna nog niet vernoemd vannacht. Helemaal geen tijd voor gehad. Facebook.com slash woord.nl Dus terugluisteren kan via die pagina. Podcasten kan ook. Dat is via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Um, oh, dat vergeet ik. Facebook.com slash woord.nl Dat is een pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze mooie themanachten. En deze nacht dus stilte. En alles wat ook vooral weer niet met stilte te maken heeft. Innerlijke stilte of juist innerlijke herrie. Wat dies meer zijn. Um, oude wet schrijven. Tuurlijk, dat kan ook nog. Postbus 11-1200 JC in Hilversum. Bij de VPRO, ter attentie van woord. En um, ja, dan is het nu toch echt een half minuut voor zes. En dat betekent dat het tijd is voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met deze verrassende nacht. In het volgende uur een, een soort potpourri van verschillende lawaai- en stilteonderwerpen. Ik zou er zeker even bij blijven. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1... Na het nieuws het laatste uur woord.